Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland is aanvallen op Oekraïense kerncentrales aan het plannen. Dat zei de Oekraïense president Zelensky op de algemene vergadering van de VN in New York. The Dubarizia Nuclear Power Plant remains occupied by Russian forces. Unfortunately. And it's at risk of a nuclear incident. Rusland probeert al langer energievoorzieningen van Oekraïne te raken. Volgens Zelensky zijn kerncentrales dus ook doelwit. Hij riep de wereld op om verenigd te blijven tegen Russische agressie in Oekraïne. Morgen gaat Zelensky op bezoek bij de Amerikaanse president Biden in Washington. De fatbike. Daar komen strengere regels voor. Een minimumleeftijd en een helmplicht. Ja, daar stemde een ruime Kamermeerderheid voor gisteren. Maar in de tussentijd hebben fabrikanten niet stilgezeten. Zij hebben nu nieuwe bikes gemaakt. Geen fatbike, maar een skinny bike bijvoorbeeld. Met dunnere banden. En die valt dan net buiten de nieuwe regeltjes, meldt RTL Nieuws. Volgens de fabrikanten verplaatsen politici de problemen alleen maar, zolang de regels niet voor alle elektriciteit fietsen gelden. Op dit moment trapt FC Twente af tegen Manchester United. De club uit Enschede speelt voor het eerst sinds jaren weer een Europese wedstrijd. Ook voor de trainer van Manchester United, Erik ten Hag, is het een bijzondere. Hij begon namelijk ooit bij FC Twente, vertelt mijn sportcollega. Hij is op zijn vijftiende begonnen in de jeugd bij Twente. Heeft er 23 jaar gewerkt, heeft er gespeeld, de jeugdopleiding gedaan, assistent geweest. Zijn vader is betrokken geweest bij de club, komt uit een echte FC Twente familie. Maar ten Hag is zakelijk. Die gaat vanavond gewoon met Manchester United voor de drie punten. En zal na afloop dan wel zeggen hoe mooi het allemaal was vanavond. Maar vanavond is ten Hag gewoon zoals Gebruikelijk de bos van Manchester United en hij wil winnen van FC Twent. Ja, en of dat hem ook gaat lukken, dat weten we over 90 minuten. Dan nog het weer. Het kan flink regenen. Er gaat s'nachts ook nog wel even door. Morgen gaat het ook regenen, maar zien we de zon ook af en toe? 16 tot 18 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is het nog druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Akersloot en Kooi meer door bezoekers aan de voetbalwedstrijd. Vertraging is nog bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Welkom terug, luisteraars, bij de tweede uur van Pop Boulevard met Jan Akkerman. We zijn de tweede uur begonnen met Hocus Pocus, eigenlijk wel het grootste hit van Focus. Het is, het is een nummer uit 1971 alweer en het is heel vaak gecoverd. Het komt van uh, het album Focus 2, of ook wel genoemd Moving Ways. Het bereikt in uh, Groot-Brittannië uh, tweede plek, in Nederland vierde plek. ...en in VS werd het goud zelfs. Het nummer is vervolgens verschenen... ...in talloze tv-shows zoals... ...Top Gear, Sex and Dale... ...Skins, Supernatural, Vinyl... ...My Name is Earl, enzovoort. enzovoort. En natuurlijk ook in heel veel... Uh, ...tv-advertenties, waaronder die van Nike. Het nummer is gecoverd... ...door een aantal andere artiesten... ...waaronder Iron Maiden, Marillion... ...Halloween, Gary Yui... De Vendals en Vanessa May. Focus uh, toerde door Europa en VS in die tijd en gaf er heel veel shows. Onder andere met Gentle Giant, Frank Zappa en Yes. In 1973 riep Melody Maker hem uit tot de beste gieterins van de wereld. Boven Eric Clapton en Jimmy Page. Succes van Focus, Wie houdt de gitarist er niet van om soloplaten te gaan maken. Wordt hij op de eerste Profile nog bijgestaan door zijn bandmaatjes Pierre van der Linden en Bert Ruiter. Op Tabernakel krijgt hij hulp van de Amerikaanse ritmeserie Carmine Apis en Tim Bogart. Grote opschudding veroorzaakt Jan Ackerman als hij bij de uitzending van de Grand Gala du Disc halverwege een nummer opstaat en van het podium loopt. Er werd te veel door mijn muziek heen geluld, was zijn commentaar. succes en de daaruit voortvloeiende internationale druk hebben hun consequenties op het personeelsbestand van focus. Verschillende drummers volgen elkaar op en de samenwerking tussen Jan Akkerman en Thijs Verleer levert dusdanig veel botsing op dat Jan in 1976 de band verlaat. Met zanger Lux maakt hij een bijzonder smaakvolle LP Eli. Een van de weinige voorbeelden in de pophistorie dat goede kritieken en goede verkopen wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Zo so... Feeling. Like Who was born with needs. She moves up to Eli and says, Eli, please. Eli, please. Eli. You know it heals me for a while It opens windows real wide So I can see for miles Cause my valuable time Sometimes attacks me but now you are here with a smile that helps me My moods from time to time. Perfection, that's what I've got to find. Die. Do you know why he had to die? Cause he was a fly, that's why Yeah Yeah, I've been watching a fly die He didn't know why he had to die I said, cause you're a fly, fly, that's why Must be a lie, he cried I'm gonna go Album, samen met Cas Lux, hoorden we net de drie nummers. Achterin von Strindberg, Naked Actress en Can't Fake A Good Time. Eli is het vierde soloalbum, Het verscheen onder de naam Jan Akkerman en Cas Het nummer Strindberg, wat we als eerste eh, draaiden... werd geschreven als eerbetoon aan het werk van August Strindberg. Eli is een conceptalbum met elementen van jazz, pop en funk... Een afwijking van de progressieve rock die Focus produceerde. Het won in 1976 de Nederlandse Edison Award voor Beste Album. Een tournee door Engeland met Cas Lux valt verkeerd, omdat het Britse publiek, onbekend met de LP Eli, schreeuwt om het vertrek van de zanger. Het vormt voor Jan Akkerman de aanleiding om iets meer in de luwte te manipuleren. Het vormt voor Jan Akkerman de aanleiding... om zich iets meer in de liefde te manifesteren. Op zoek naar rust gaat hij in Friesland wonen. De hoge opnamekosten van de albums... waarop niet zelden een compleet orkest te horen is... en de relatief lage verkoopcijfers eisen hun tol. Eind jaren 70 zegt plaatsenmaatschappij Atlantic... het vertrouwen in Jan Akkerman op. Akkerman maakt nog een deel... Daarna maakt hij, nog, hij maakt nog een jaartje deel uit van de band Solution. Zijn bijdragen zijn te horen op hun album It Only Just Begun. Om nogmaals de grote klasse van Jan Akkerman te laten horen. En natuurlijk ook zijn grote diversiteit in zijn muziekstijlen. Uh, Laat ik nu tot het einde van dit programma, dus tot uh, tien uur, verschillende uh, solo werk horen van Jan Akkerman. Veel plezier en bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.